Dat kan ik zelfs uit mijn hoofd uitrekenen. En dat betekent dat ik dan alweer een jaar lang elke week een podcast heb uitgebracht, zelfs tijdens mijn zomervakantie. Afgelopen week ben ik er echter niet aan toegekomen om artikelen te schrijven voor de site. Ik ben even druk met drie projecten. Wat voor projecten dat zijn, dat vertel ik zo meteen. Dit is overigens de laatste podcast van het derde kwartaal van 2013. Dus binnenkort komt ook weer het reputatiecoaching podcastboek van afgelopen kwartaal uit. De andere onderwerpen voor vandaag. Ik kan er niet omheen. Tuurlijk heb ik weer nieuws van Google en veel. Allereerst zag ik in sinds een dag of twee dat Google advertenties op mobiele apparaten anders weergeeft. Ten tweede heb ik nieuws over Google Hummingbird en als derde dat Google je nu op hashtags laat zoeken. Afgelopen week stortte de wereld voor veel zoekmachine marketeers in door een actie van Google. Dat is het vierde topic over Google. En ik kwam er toevallig trouwens achter dat de nieuwe interface voor Google Places zakelijk nu ook in Nederland beschikbaar is. Afgelopen week las ik ook een interessant artikel over de gevolgen van inconsistente data van lokale bedrijfsvermeldingen. En via lokale vermeldingen kom je dan ook uit op reviews. Ook daar heb ik weer wat leuke dingen over te melden. Ook in deze podcast komt er weer een aantal artikelen en externe websites aan bod. Ik noem een aantal links in de podcast, maar in de transcriptie van deze podcast vind je onderaan een lijstje van links naar alle sites en artikelen waar ik nieuws vandaan heb of die ik in een andere context noem. Je kunt de volledige transcriptie van deze podcast vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 44, dus slash 44. Ik zei het al, op het moment ben ik erg druk met een drietal projecten die vrijwel al mijn aandacht opeisen. Het ene project behelst het opzetten van een soort van videomarketing bij een opdrachtgever... waar ik nu niet verder in detail op kan ingaan vanwege de vertrouwelijkheid ervan. Het andere is het produceren van een flinke partij nieuwe, verse content voor een bedrijf uit het oosten van het land om het bedrijf beter op de kaart te zetten. Ook op dat project rust het embargo voor wat betreft het communiceren van details erover naar de buitenwereld. Het laatste project is een redesign van onze website www.oroundfotografie.com. Het ontwerp van deze site stamt al uit begin 2009 en dat is volgens internetmaatstaven een eeuwigheid geleden. Dus is die site aan een herontwerp toe. Maar ja, de oude site is ooit gemaakt in het CMS Expression Engine. Een mooi content management systeem, maar... Desondanks wil ik de site omzetten naar WordPress. Dus moet alle content handmatig worden overgezet. Ten meer daar ik een aantal nieuwe features in de site inbouw waar ik je meer over zal vertellen als de site live is. De nieuwe site zal evenals www.reputatiecoaching.nl gebruik maken van het Genesis Framework met daarop een commercieel child theme. Ik ben in korte tijd namelijk zo enorm gecharmeerd geraakt van het Genesis Framework en de performance ervan dat ik eigenlijk geen ander framework meer wil voor mijn WordPress sites. In de opening zei ik het al, morgen begint het vierde kwartaal. Dat betekent dat er weer een reputatiecoaching podcastboek aankomt. Maar zoals ik al een aantal keer heb aangekondigd, zal het boek niet standaard in pdf voor iedereen te downloaden zijn, alleen voor de abonnees. Als je het wilt downloaden om te lezen op je e-reader of tablet, dan adviseer ik je om je te abonneren op de Reputatiecoaching Nieuwsbrief. Dit doe je door te surfen naar wwwreputatiecoachingnl slash nieuwsbrief en daar je voornaam en e-mailadres in te vullen. De rest gaat dan vanzelf. Ik beloof je plechtig dat ik je niet zal spammen en natuurlijk kun je het te allen tijden uitschrijven, maar daar ga ik natuurlijk niet van uit. En waar of hoe het boek verder uit gaat komen, dat houd ik nog even als een verrassing tot het zover is en ik zeker weet dat het lukt wat ik wilde realiseren. Als laatste, voor ik overga op de onderwerpen voor vandaag, afgelopen week heb ik Mike Bloementaal geholpen met wat gegevens uitzoeken voor de Nederlandstalige versie van de Google Business Category Tool. Ik vond het leuk om te zien dat hij alle mensen die hebben geholpen heeft gelist in een artikel op zijn website. Dan over op het nieuws van vandaag. Sinds een dag of twee viel het me op dat Google advertenties veel duidelijker als zodanig markeert op mobiele apparaten. Ik heb alleen een iPhone en een iPad en op beide apparaten worden advertenties ongeveer weergegeven, zoals je kunt zien in de Embedded Google Plus post die ik heb opgenomen in de show notes. Elke advertentie gaat vooraf door een geel rechthoekig blokje waarin met witte letters is vermeld ADV punt. Een afkorting voor advertentie. Hoewel ik het nog niet in andere artikelen of berichten ben tegengekomen, denk ik dat Google hiertoe opdracht heeft gekregen vanuit overheid of andere regelgeving. Zodra ik hier meer over lees, zal ik het je melden. Google vierde afgelopen donderdag haar vijftiende verjaardag. Deze verjaardag ging gepaard met de lancering van een nieuw zoekalgoritme genaamd Hummingbird, of in het Nederlands Colibri. Volgens Google is het algoritme inmiddels een goede maat operationeel en heeft het impact op 90% van alle zoekresultaten. Volgens Google geeft dit algoritme betere en meer relevante zoekresultaten... in het bijzonder als antwoord op erg complexe vragen. Google zegt dat het nieuwe algoritme geen impact heeft op je rankings... ervan uitgaande dat je unieke, relevante en originele content produceert... die als waardevol wordt ervaren door je lezers. Het is nog niet beschikbaar in de Nederlandstalige versie van Google op Google.nl... maar op de Amerikaanse Google kun je sinds kort zoeken op hashtags... Dit schrijft Zahid Saboor van Google in een post op Google+. Ik verwacht dat een volgende stap is... dat je in Google+, gemakkelijk kunt abonneren opnieuw met bepaalde hashtags. Het zoeken werkt als volgt. Als je zoekt op een bepaalde hashtag... dan verschijnen mogelijk relevante Google+. posts aan de rechterkant. Het deel waar ook vaak de advertenties staan. Je ziet alleen de posts met de specifieke hashtags... als deze publiekelijk of specifiek met jou zijn gedeeld. Als je op een van de resultaten klikt, dan ga je naar Google+ waar je alle relevante Google Plus berichten te zien krijgt. Je ziet ook links naar zoekresultaten voor deze hashtags op andere social media sites. Maar helaas voor de Nederlandse interneters, als je nu zoekt op hashtags, dan verschijnen alleen nog maar de berichten uit Twitter, Tumblr en Pinterest met die hashtags. Maar nog niet voor Google Plus. We zullen dus nog even moeten wachten, want het is op dit moment alleen nog maar functioneel op Google.com en Google.ca. In Google Analytics kon je altijd zo mooi zien op welke zoektermen en zoekwoorden je site werd gevonden was uitermate handig, want daarmee kon je dus als eerste zoeken op welke zoektermen je pagina's werden gevonden. Laten zien dat jouw seo inspanningen resultaat hadden. En als derde nieuwe zoektermen vinden om content over te produceren. Maar het was al een tijdje gaande. Je kreeg in Google Analytics steeds minder zoektermen te zien waarop jouw content werd gevonden. Daarvoor in de plaats werden steeds meer zoektermen onder het kopje not provided geschaard. Maar sinds deze week geeft Google je totaal geen inzage meer in de zoektermen waarop jouw pagina's door internet is worden gevonden. Volgens Google zelf doet zij dit om de privacy van haar gebruikers te beschermen. Maar het blijkt dat gebruikers van Google AdWords nog wel inzage hebben in het zoekgedrag van hun gebruikers. Voor veel zoekmachine marketeers is dit een rampscenario. Omdat zij voor hun gevoel nu hun werk niet meer goed of helemaal niet meer kunnen doen. Gelukkig kun je nog wel een aardig inzicht krijgen in de zoektermen waarmee mensen op je site terechtkomen met behulp hulp van Google Webmaster Tools. Deze tool is niet zo nauwkeurig als Google Analytics, maar je komt er een heel eind mee. Als laatste topic over Google heb ik nieuws over het oude Google Places, ofwel Google Plus lokaal. En tegenwoordig heet het dan Google Places zakelijk. Hoewel ik er in podcast 19 en in podcast 24 al over schreef, is het dan eindelijk zover. De nieuwe interface is ook beschikbaar in Nederland. Een paar dagen geleden kwam ik nog op de oude en gedateerde Google Places pagina terecht... Maar afgelopen weekend klikte ik voor de aardigheid weer eens op de tekst Bent u de bedrijfseigenaar onder de listing in Google? En toen kwam ik op de nieuwe pagina terecht. Dan zag ik ook meteen dat de Google Places zakelijk pagina van Allround Fotografie slechts voor 87% compleet was. Het bleek dat ik nog een profielfoto moest uploaden, hetgeen ik dan ook maar meteen heb gedaan. Toen was de pagina ineens voor 100% compleet. Voordat ik deze wijzigingen ging doorvoeren... heb ik nog snel een screenshot gemaakt van de lokale zoekresultaten... op de zoekterm fotograaf Apeldoorn. Ik ben namelijk benieuwd of het compleet maken van het profiel... effect heeft op de positie in het rijtje van A tot en met G. Wat in elk geval positief is... is dat ik nu ook eindelijk de Google Plus faciliteit op de pagina had... zoals de mogelijkheid tot het uploaden van foto's en video's onder het Google Plus profiel. Dus heb ik ook maar meteen 24 foto's van een trouwreportage uit 2009 geüpload. Ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen... Inconsistente bedrijfsmeldingen hebben een negatief effect op je positie in de lokale zoekresultaten, maar dat niet alleen. Het heeft ook een negatief effect op de gebruikerservaring. Dit bleek uit een onderzoek van de Infogroup, een Amerikaans bedrijf dat continu onderzoek doet naar het gedrag van mensen op internet, bedrijven en technologieën, etc. Recentelijk heeft Infogroup een groep van bijna duizend Amerikaanse internetgebruikers geïnterviewd over hun gebruik van lokale bedrijfsmeldingen en navigatie. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel zoekmachines als online kaarten dikwijls achterhaalde en dus foutieve data tonen. 44% van de geïnterviewden kwam wel eens bij een bedrijf dat verhuisd bleek te zijn, zonder dat het ergens te vinden was. 55% klaagde over andere openingstijden dan op internet vermeld. En 36% vond het vervelend dat prijzen niet actueel waren. Veel gebruikers vinden actuele online bedrijfsgegevens belangrijker dan actuele aandelenkoersen. 72% van de consumenten verwacht dat bedrijfsgegevens zoals contactinformatie, producten en aanbiedingen op zijn minst wekelijks worden aangepast of ververst. Verder bleek uit het onderzoek nog het volgende. 60% van de geïnterviewden gebruikt zoekmachines om bedrijven te vinden. Reviewsites staan op de tweede plaats met 13%. Minder dan 1% van de internetters gebruikt nog gedrukte media om bedrijven te vinden. 41% vindt dat zoekmachines de meest actuele informatie geven. En 22% zegt dat directries veelal verouderde data tonen. 48% heeft maandelijk last van niet geactualiseerde wegenkaarten in navigatiesoftware of sites. 40% van de smartphone-gebruikers raakt gemiddeld één keer per maand de weg kwijt. En 32% van de online-kaartgebruikers. 69% van de mensen geven de schuld aan de dienst of app dat de informatie verouderd is. 26% geeft de schuld aan het bedrijf. ...en 5% schuift de schuld in de virtuele schoenen van het apparaat. En zo kom ik dan van bedrijfsvermeldingen in het Engelse Tations genaamd... ...op een andere belangrijke factor voor lokale SEO, namelijk reviews. Reviews zijn essentieel voor lokale SEO. Het zijn tenslotte beoordelingen van mensen over jouw producten of dienstverlening. Met deze beoordeling kunnen anderen hun voordeel doen. Als je voornamelijk positieve reviews hebt dan zal men eerder geneigd zijn om zaken met je te doen dan wanneer er hoofdzakelijk negatieve reviews over je bedrijf zijn te vinden. Dit is recentelijk weer eens bevestigd in een artikel op de site reventools.com. In het artikel The positive power of reviews even when they're negative is te lezen dat 90% van de consumenten aanbevelingen van mensen die ze kennen vertrouwen. En 70% van de consumenten vertrouwt ook de reviews die ze online lezen. Dus is het zaak om goede reviews te verzamelen. Maar ook negatieve reviews kunnen bijdragen aan een positieve klantervaring, vermits het er niet te veel zijn. Want laten we eerlijk zijn: is het mogelijk om alleen maar 5-sterren reviews te krijgen? Bijna niet. Met Oran Fotografie hebben we inmiddels 12 reviews op onze Google Plus lokaal vermelding, allemaal 5-sterren. Maar we vragen onze opdrachtgevers ons ook op een aantal andere punten te beoordelen. En volgens die vragenlijsten scoren we 9,4 op een schaal van 10. Daar zijn we ook uitermate trots op, maar het is dus geen 10-10. De afgelopen jaren zijn er diverse bedrijfjes opgedoken die je helpen met je online reputatie op een manier die niet echt kosher is. Ze posten overal positieve reviews om zo je online imago op te poetsen. Afgelopen week verscheen er een artikel op de BBC waarin ze schreven dat Jelp toegaf dat zo'n 25% van alle reviews fake is. Want maar liefst 25% van alle reviews wordt door het geautomatiseerde reviewfilter van Yelp als verdacht aangemerkt. Yelp meldde ook dat het systeem niet 100% werkt, want ook legitieme reviews kunnen per ongeluk gefilterd worden. Afgelopen week hebben in totaal 19 bedrijven een boete van bij elkaar 350.000 Amerikaanse dollars gekregen voor het posten van fake reviews. Zo hebben de aanklagers een fake yoghurtshop in Brooklyn opgezet en vervolgens diverse bedrijven gevraagd om de online reputatie van het bedrijf te verbeteren. Sommige van deze bedrijven creëerden online profielen, waarna ze betaalden voor reviews van freelance schrijvers uit de Filipijnen, Bangladesh en Oost-Europa. Een aantal bedrijven schreef ook fake reviews. Ik heb ook voor diverse bedrijven social media profielen aangemaakt en die bedrijven geholpen met het vullen van hun profielen. Verder maak ik er ook geen geheim van dat ik in mijn instructievideo's diverse bedrijven in zekere zin help door te laten zien hoe je een bedrijf op alle handen direct sites en dergelijke aanmaakt. Dat is ook niet verboden, want dit soort activiteiten doe ik altijd met het idee in het achterhoofd... dat ik het profiel met alle content overdraag aan het bedrijf waarvoor ik het opzet. Dat is natuurlijk heel wat anders dan fake reviews posten. Steeds minder sites staan nog anonieme reviews toe. Op sommige sites kun je gewoon met een tijdelijk e-mailadres een review posten... maar sites als Google en Facebook vereisen dat je je eerst inlogt... waardoor reviews dus worden gekoppeld aan jouw identiteit of profiel. Andere sites vereisen dat je je met je Google... Twitter of Facebook gegevens inlogt. Een bekende review site is Trustpilot. Zij vereisen sinds 31 maart 2012 al dat mensen inloggen met hun Facebook gebruikersnaam en wachtwoord om zo fake reviews terug te dringen en alleen reviews te laten posten door echte mensen. De reviewfilters op alle sites worden ook steeds beter. Dus als je probeert een tijdelijk account aan te maken om alleen maar een review te posten, dan kom je van een koude kermis thuis. Bij alle grote sites werkt dit echt niet meer. Zoals ik al zei, ook negatieve reviews kunnen een positief effect hebben op je reputatie. Daarvoor is het zaak dat ze snel, correct en adequaat worden opgepakt en natuurlijk niet de boventoon voeren. Als je een lange lijst hebt met alleen maar vijf sterren reviews, kan dat ook verdacht overkomen en dus in je nadeel werken. Uit een ander onderzoek is gebleken dat 68% van de consumenten meer vertrouwen heeft in de vertoonde reviews, als er niet alleen goede, maar ook slechte beoordelingen tussen staan. In podcast 32 vertelde ik je over de Google Carousel die al operationeel is in Noord-Amerika. In Nederland is die er nog niet. Maar het Amerikaanse bedrijf Digital Marketing Works heeft onderzoek gedaan... naar de belangrijkste factoren die de positie van bedrijven in de carousel beïnvloeden. Daarvoor hebben ze meer dan 4.500 zoekresultaten onderzocht in de hotelindustrie... in 47 steden in de VS. Uit dit onderzoek zijn vier belangrijke punten naar voren gekomen. Als eerste... Reviews. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit is een van de belangrijkste factoren. Als tweede afstand en reistijd naar de locatie zijn ook factoren die de ranking bepalen. De derde plaats. Google lijkt het verschil te kunnen herkennen tussen algemene zoekpogingen en zoekopdrachten met een bepaalde intentie zoals bijvoorbeeld het daadwerkelijk willen boeken van een hotelovernachting. En als vierde. De gevonden resultaten gelden zowel in kleine als in grote marktsegmenten. Uit het onderzoek lijkt het in elk geval ook dat reviews van derden zoals bijvoorbeeld Yelp, niet van invloed zijn op de positie in de lokale zoekresultaten. Als je het nog nooit om handen hebt gehad, dan is de kans groot dat je het echt wel een keertje zal overkomen. En als je het al eens is overkomen, dan weet je zeker hoe vervelend het kan zijn en wat voor negatieve gevolgen het kan hebben voor jouw website. Ik heb het over duplicate content. De content die jij met zoveel zorg hebt bedacht en samengesteld, wordt door een of andere onverlaat letterlijk op een andere site gekopieerd, omringd door advertenties. Het gevolg is dan vaak dat die site wel hoog scoort en jouw site omlaag zakt in de zoekresultaten. Dat is dan desastreus voor jouw site en jouw imago. Controleer jij wel eens of jouw content niet gescraped wordt door andere sites die je vervolgens klinkende munt uit willen slaan? Heb je wel eens jouw content elders gevonden, terwijl je het daar niet had gepost en ook geen toestemming had gegeven om het te kopiëren? Laat het me weten. Post je reactie onderaan de show notes die je kunt vinden op www.reputatietoetsing.nl/44. Mij is het wel eens overkomen? Een fotograaf uit Tilburg had alle content van Allround fotografie, inclusief de prijzen, etc. letterlijk gekopieerd. Ik heb hem een mailtje gestuurd waarin ik schreef dat ik verwachtte dat hij binnen een week de content offline zou hebben genomen of volledig zou hebben herschreven. Anders zou ik andere maatregelen nemen. Inderdaad was binnen een week de content herschreven. Ik zag het toevallig doordat zijn pagina's steeds één of twee posities onder die van mij scoorden in de zoekresultaten. En ze vielen op doordat de titels, de meta-tags en de content exact hetzelfde waren. Maar hoe kun jij nu achterkomen dat jouw content wordt gekopieerd? Er zijn verschillende manieren en in deze podcast wil ik je er drie noemen. Als eerste, Google Webmaster Tools kan je waarschuwen als Google dubbele content tegenkomt. Dus af en toe eens Google Webmaster Tools kijken kan voorkomen dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. De tweede methode, Google Alerts instellen. Je kunt zoeken op letterlijke tekst van maximaal 255 karakters. Stel op www.google.com/alerts verschillende zoekopdrachten in met stukken tekst uit je artikelen. Als die artikelen dan ergens worden gekopieerd, dan krijg je automatisch een mailtje van Google Alerts. Ook kun je Google Alerts gebruiken om op de hoogte te blijven van wat er online over jou of je bedrijf wordt geschreven. Dat heb ik je al eerder uitgelegd. Een andere, wat minder bekende methode is via Copyscape. Die service kun je vinden op www.copyscape.com. Daar kun je gratis de URL van een pagina van je site invullen. En dan vertelt Copyscape jou of ze ergens anders dezelfde content kunnen vinden. Je kunt Copyscape ook automatisch laten waarschuwen als jouw content zonder jouw toestemming zomaar ergens op internet opduikt. Daarvoor moet je dan echt wel betalen. Om te voorkomen dat Google jouw site bestraft voor de duplicate content, is het aan te raden om voor elke site echt Google Authorship in te stellen. Als je dan ook nog eens elke nieuwe blogpost deelt op Google+, dan vergroot je je kans dat Google jouw content blijft zien als de originele content. En voorkom je dus